Jan van der Putten met het NOS-journaal GroenLinks-fractievoorzitter... ...vindt Voortman per direct voor een maand geschorst. Volgens hem heeft ze vertrouwelijke stukken over de sollicitatieprocedure... ...voor de nationale ombudsman in de fractie besproken. Van alweer gaat ervan uit dat Voortman of een ander GroenLinks-kamerlid... ...geen vertrouwelijke informatie naar de pers heeft gelekt. Gisteren werd bekend dat de Tweede Kamer de Rijksrecherche heeft ingeschakeld... ...om het lek te onderzoeken. De christelijke Soedanese vrouw die gisteren op het vliegveld van Khartoum werd opgepakt is weer vrij. Miriam Ibrahim was maandag vrijgelaten uit een dode cel. Vorige maand werd de christelijke vrouw ter dood veroordeeld omdat ze weigerde opnieuw moslim te worden. De zaak leidde internationaal tot veel protest. De regering van Soedan zou door buitenlandse diplomaten onder druk zijn gezet om haar vrij te laten. De Belgische Spoorvakbond heeft opgeroepen tot een spoorstaking. Tussen zondag en maandagavond 10 uur rijden er in België daardoor mogelijk geen treinen. De werknemers van het spoorbedrijf en MBS zijn ontevreden over de toekomstplannen van hun werkgever. Ook Nederlandse treinreizigers die met de Thalys of de Intercity naar Brussel reizen kunnen er last van hebben. Een van de mannen die vanochtend gewond raakte bij een steekpartij in een goudinkoopzaak in Amsterdam-West is overleden. Wie de man is, is niet bekendgemaakt. De andere gewonde is de mede-eigenaar van de winkel. Wat er gebeurd is, is onduidelijk. De slachtoffers lagen beide op straat. De hockeybond gaat niet verder met Paul van As als bondscoach van de mannen. Volgens de bond heeft de ploeg behoefte aan nieuwe impulsen. De samenwerking met Van As is in goed overleg beëindigd. Onder zijn leiding verloren de mannen in hockeyers onlangs de WK-finale van Australië. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 19 graden in het westen tot 22 in het uiterste oosten van het land. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Eemnes 2, verderop bij Eembrugge 3 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 6 kilometer... zijn twee rijstroken dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor knooppunt Ouderijn 3. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Rolovar en Sveen... en Dijk 7. Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 2 kilometer, de rechte rijschok is dicht... A12 daarna richting Utrecht bij knopen lunetten 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht, daar staat een auto stil. A20 hoek van Holland richting Gouda bij knopen ter Bresseplein 3. Er was een ongeluk op de A27 Utrecht richting Breda. De rijstroken zijn net weer open. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 13 kilometer. En 15 maasvlakte Rotterdam tussen Rozenberg en Spijkenissen 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat is zoals het gaat, hier aan de kust. De Zandvoortse reddingsbrigade, de ZRB, is één van de 180 reddingsbrigades in Nederland. Op 27 maart 1922 besloten een aantal inwoners van Zandvoort dat het noodzakelijk was tot het oprichten van een organisatie met als doel het voorkomen van de verdrinkingsdood. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds de belangrijkste doelstelling van de vereniging. De werkzaamheden en taken van de ZRB bevinden zich op een aantal gebieden. De bewaking van strand- en bandgasten gedurende de zomermaanden en op oproep bij calamiteiten in de wintermaanden langs de bijna 10 kilometer lange Zandvoortse strand. Het geven van lessen, zwemmend redden in het zwembad aan de jeugd. Onderdeel van de landelijke hulp, hulpverleningsketen bij overstromingen en andere grootschalige waterongevallen. Zie! like naar het strand, het is wel warm, ja, dat is waar. De zee, de zon, het warme zand, het warmste weekend van het jaar. Een strandtent en een glaasje bier, want alles buft en zucht en zweeft. Dat geeft verkoeling en plezier, en in de stad is het sneekhef. Het is nog vroeg, maar alles plakt. Zo wie in Duitsland ganz genau. De de battas ingepakt. Bij Oberhausen gibt schon Stout. De auto in de erko aan. En dan begint de echte loop. Wat een verrukkelijk bestaan. Je staat al stil nog voor op. De zee lokt in een ver verschiet. Te hopen dat je die bereikt. De vogels zingen in het riet. Geen niet te zien waar je ook kijkt. Zon staat stralend aan de hemel, zo stralend dat je haast me zwijgt. Het leven is zo kwaad nog niet, maar ook zo mooi niet als het lijkt. De radio staat zacht op twee, al drie uur luister je daarna En ik zing af en toe eens mee, wat kun je anders doen, niet waar. Ik ben bij roer. Of Arendsveen Dan moet je wassen naar nog door Eerst maar eens denken Zo meteen Ruim honderd anderen zijn je voor Een ijsje en een broodje bal Hé hey ja, een broodje dolle koe. Het is over half twaalf al Waar bouw je ook alweer naartoe? Ik ben nu bijna bij Den Haag Denk jij dat dat vandaag het gaat inderdaad een beetje traag Dat is voorzichtig uitgedrukt Op de Van Madelaar Ik sta hier nou al drie kwartier Zie je verkeerspolitie staan Het is al bijna half vier En uit de mijn mond voelt aan als schuurpapier Kom er ambulances aan Ik krijg ontzettend trek in bier Maar hij kan niet voor of achteruit Het nieuws van vier uur deelt ons mee Men doet het, vloekt en schuilt en fluit Dat het een chaos is aan zee Wat je ook doet, het heeft geen nut Langst de vielen staat vandaag. De toestand is ontzettend rot. van Amsterdam tot aan Den Haag. Een dagje lekker naar het strand. Om kwart voor tien ben ik weer thuis, een dagje lekker naar het strand. Ik zie de files op de bui, de zee, de zon, het warme zand. En de meneer van het journaal, Een zacht en een glaasje bier. Het was vandaag een gekke huis, dat geeft verkoeling en plezier. Een dagje lekker naar het strand. De Reddingsbrigade is een vrijwilligersorganisatie die volledig draait op subsidie, sponsoring en dan zij de inzet van tientallen vrijwilligers. Op dit moment telt de vereniging ongeveer 450 leden waarvan er zo'n 80 actief zijn bij de strandbewaking en het lesgeven in het zwembad. Deze 80 strandwachten beschikken over een scala van opleiding en diplomas waarmee zij hun taak kunnen uitvoeren. Naast de strandwachtdiploma, noodzakelijk om mee te mogen draaien op het strand... beschikken zij over een EHBO, reanimatie, een AED-diploma... en krijgen zij speciale cursussen rondom bijvoorbeeld vaarttechniek en rijden over het strand. Jaarlijks volgen zij diverse herhalingscursussen om het geheel actueel te houden. Dat de trainingen niet voor niets zijn... bewijst het groot aantal inzetten op en rond het Zandvoortse strand... Gemiddeld wordt, naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en expertise van de hulpverleners gedaan. Er zijn twee reddingsposten van de ZRB en zijn de uitvalbasis voor strandbewaking gedurende het zomerseizoen. Vanaf de posten wordt gedurende de dag de strand in de gaten gehouden, wordt de communicatie met de patrouillerende eenheden onderhouden en worden acties en inzetten gecoördineerd. Daarnaast hebben de posten een EHBO-ruimte met alle benodigde spullen om strandbezoekers met kleine verwondingen, insectenbeten en dergelijke te kunnen helpen. We hebben twee strandvoertuigen ter beschikking. Deze twee strandvoertuigen van de ZRB zijn multifunctioneel ingericht. Ze worden gebruikt voor het lanceren van boten als patrouillerend voertuig op het strand... en zijn geschikt om als first responder uit te rukken naar de EHBO-ongevallen op het strand. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de dienst die met haar voertuigen niet over het strand kan. De ZRB beschikt ook over diverse boten die gebruikt worden voor de strandbewaking...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 En zet de zeeën naar mijn hand. Onbetwingsbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden. Watermens mijn held. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de Zwij water, mensen, moord. Het water nooit leeuwt, en als het water ons zal krijgen. Een senior lifeguard beachopleiding is een beroepsbegeleidende opleiding. Dit betekent dat je als vrijwilliger bij een reddingsbrigade actief lid moet zijn. Tijdens het werk als aspirant lifeguard volg je de opleiding. Voor het afsluiten van de opleiding dien je, afhankelijk van het niveau, vijf proeven van bekwaamheid af te leggen. De kosten voor de opleiding bij de Zandvoortse en zijn... het jaarlijkse lidmaatschap van 13 euro per persoon... en investeren van vrije tijd, vooral in de zomermaanden. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een geldig eerste hulpdiploma. Een hbo diploma wordt in de wintermaanden gegeven door de ZRB. Wil je algemene informatie over de opleiding? Mail naar opleidingen.zrb.info. Ik herhaal opleidingen.zrb.info. De opleiding Junior Beat Patrol is inmiddels gestart. Het maximale aantal deelnemers was bereikt. Ook dit jaar zijn we weer gestart met een jonge, enthousiaste deelnemersgroep. Zondag 24 augustus van 11 tot 1 is er examen op het Zuid. Je leert meer over de Nederlandse kustlijn, over de gevaren van baders en zwemmers, het getij, bewaking van het zand. Ook leer je hoe een drenkeling uit redt, vervoert en in veiligheid brengt. En je loopt mee op onze reddingspost. De opleiding zit vol voor dit seizoen. Heb je vragen? Mail dan naar jeugdzaken.zrb.info Ben je 15 jaar of ouder? Dan kun je meedoen met de opleiding Junior Lifeguard. Mail hiervoor opleidingen.zrb.info Afgelopen half uur heeft u informatie gekregen van de Zandvoortse Reddingbrigade. Volgende week starten we om half vijf met een nieuw rubriek. Dan maken we contact met Marion Huibers van deze Reddingbrigade.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 Seeing me so tense No self-confidence But you see The winner Op zaterdag 28 juni wordt op het terrein rondom de brandweerkazerne aan de Dineenstraat van 1 uur smiddags tot 4 uur smiddags de jaarlijkse hulpverleningsdag georganiseerd. Tijdens deze dag kunt u kennis maken met de diverse hulpverleners. Brandweer, de reddingsbrigade, Rode Kruis en politie geven naast vele informatie spectaculaire demonstraties waar zowel volwassenen als kinderen aan deel kunnen nemen. Evenementenagenda van deze week: Hulpverleningsdag, kazerne van 1 tot 4. De 28e, Museumpodium, Workshop De Kracht van Compassie. door Arnoud Swami Persou Zandvoort Museum van 3 tot 4. De 29e, Italia aan Zandvoort, circuit park Zandvoort. De 29e, Kunst- en Boekenmarkt, Badhuisplein van 10 tot 5 uur. De 29e ook, Jaarmarkt, Grote Zomermarkt in het centrum van Zandvoort van 10 tot 4 uur. 29e nog een keer... de 10.000-stappenwandeling... 10 verzamelplaats... Time de, hal, de oude halte... Vondelaan om 10 uur. En dan beginnen we in juli... 1 juli... Maryland State Boys Choir. Concert in Agatha-Kerk... aanvang om 1 uur. De vierde... Jazz Lounge Club Café Neuf... aanvang 9 uur. De vijfde... Dancing in the Streets... muziekfestival in het centrum... aanvang om 8 uur s'avonds. En nog een keer de vijfde... Zomerexpeditie tot en met 30 augustus... Agatha Kerk iedere zaterdag van 2 tot 5. Zedert enige jaren organiseert El Cabazio tango salons bij Meijer aan Zee in Zandvoort. Op 29 juni, van 5 uur middags tot 10 uur s avonds, en wie weet wordt het later, zal DJ Wim ook in 2014 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne neo- en electro tango's, tangowalsjes en melinga's. De ontspannen sfeer, de nabijheid van Zandvoort aan Zee en de vaak mooie zondondergangen dragen hier aan bij. En niet te vergeten het team van Meijer aan Zee. Kijk op www.elcabasio.nl voor de laatste informatie. Meer informatie, strandpaviljoen Meijer aan Zee, strandafgang De Vouch, paviljoen nummer 16. De prijs per persoon is 10 euro, inclusief een drankje.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 Ik ben niet normaal niet zo voor dameskoren. Ik zeg het eerlijk. Maar wat ik zaterdag in theater De Krocht hoorde... heeft mij aan het twijfelen gezet. Het Sandvoortse dameskoor Music All in, gaf daar een zomerconcert. En ik moet eerlijk bekennen dat het koor mij zeer verrast heeft. Zelf noemt het koor het een zomerconcertje. Maar daarmee doen ze zich zelf echt tekort. Er was onder leiding van dirigenten Inge Strali een zeer veelzijdig programma. En het ging allemaal... Allemaal van een leien dakje. Ik moet zeggen, ik heb die avond zeer genoten. Pearl's a Singer, ze staat op als She plays Na het nieuws en de kamers en de boodschappen... zie ik u graag weer terug. Tot zo! Now the